in de dans, aflevering 8. Ja, Ronald Molendijk hier. Radio Raymond En ik heb heel de week naar de radio geluisterd en ik heb nu uh, zeg maar helemaal door hoe het moet. Je moet altijd afkondigen welk bouwjaar de plaat is. Ik heb geen idee. En uh, wie het precies is. En dat kan ik namelijk zien op het schermpje. Het is Molokko. En dat betekent melk. Naast mij, Marcel. Goeie uh, avond, Ronald. Jij gaat zo meteen bellen met... Een hele hoop mensen uit de dans. Casper Povel van, uh, van UDC. Wie kent hem niet? Wie kent hem niet. En, wie nog meer? Uh, dat laten we nog even in het midden. Dat zijn een verkopen. Je zit gewoon niet op te letten. Leon, met... Uh, waar ga jij ons dadelijk uh, verblijden? Een sekspop voor honden, een USB-cooler en een uh, gum-in-ashbag. Oké, okay, Ronnie Stuts. Ja, uh, ik ga straks uh, jullie uh, uh, ja, kennis laten maken met de meest onbetrouwbare en onvolledige danceagenda van uh, Rotterdam. Zelf <laughs> zelfkennis. En onze razende reporter Wim, what's up? Nou, uh, ik heb wat uh, dingetjes uitgezocht over uh, illegale kaartverkoop en ja. uh, dat soort dingen al. En wat is het, het oordeel? Gaan we, moeten we het gewoon doen met z'n allen? We, we kunnen wel de kaarten online kopen ergens? Nee, er zijn uh, nu nieuwe manieren voor om uh, toch aan kaart te komen zonder de illegale weg uh, okay. in te gaan. you got me! volle agenda deze week. Wat we namelijk nog meer gaan doen is uh, we gaan Buggy bellen. Rotterdamse DJ, niet echt geboren in Nederland. Ted Langebach natuurlijk. Die gaat vertellen wat je twee minuten met je leven kan doen. Olaf Bosowski komt vertellen over zijn nieuwste remix. En we hebben ook nog een 30 april special. Uh, want er zijn is die gewoon 15 keer draaien op één dag. En die gaan we allemaal even bellen. Radio Raymond, al hier toestand in de dans. Deze plaat wel even ouderwets normaal afkondigen. Eater Fox, something different to say. Wat ik nog even ben vergeten te melden is dus we gaan dadelijk ook nog even ernstig discussiëren over het verbod op jumpstyle, En dat gaan we dan doen met iemand die op de gasbel van Nederland woont. Hey! <laughs> het is nog steeds april, een uh, oud spreekwoord, april doet wat hij wil, in dit geval uh, is het, het weer is absurd, dus ik dacht ik zet er gewoon wat zeegeluid bij, dat we een beetje met onze voeten in het water kunnen staan, er wil uh, wel echt wel zin in, je luistert naar de toestand in de dans, Radio Rijnmond, Ronald Modendijk hier, we zijn aan het bellen met wat mensen over 5D of techno te gaan praten. Uh, we gaan met Olaf Versoffkie praten, Baggy en goed nieuws: de fles openen komt binnen. De Rose gaat open.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 Een Haagse taxichauffeur en die noemde dit soort platen Haagse Paniek. En vervolgens ging hij naar het uh, Den Haag Stadion geloof ik iets met een paar stoeltjes doen. Uh, Marcel, wie heb ik aan de telefoon en vooral ja. waarom? Wij hebben Daan Spoek aan de telefoon. Hallo Daan. Daan Spoek oh. bij Mojo. Hoi Daan. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hé, hey, hey. uh, Hoe is het? Goed, dankjewel. <laughs> nee, hey, je, je. Ja, 5 days off. Zit eraan ja, te komen? De eerste namen zijn bekendgemaakt. Absoluut. Vertel eens wat meer, Hoe ver zijn jullie om inmiddels uh, met de organisatie en uh, kun je al wat meer verklappen dan her en der is uh, bekend nou, het gemaakt. Ik, we gaan, we, Er komt 2 mei, uh, gaan we meer namen bekend en dan gaan we 3 mei in, uh, met de losse verkopen in de verfkoop. Mm -hmm. Dus dan wordt er wel stukken stukken meer duidelijk van de, van de line-up. Even voor de duidelijkheid, het is uh, van woensdag 4 tot en met zondag 8 juli in de Melkweg. Uh, Paradiso en het Nederlands Instituut voor de Kunst. daar vindt 5 ja. uh, Days Off plaats. En de HMA natuurlijk met Daft Punk. Uiteraard, in de Heineken Bierhal, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. Uh, uh, uh, ik en zie, ik zie namen als Dizzy Rascal, Tiga, Goose, Dr. Lectorov. Jullie gaan dit jaar voor de variatie? Of eigenlijk ja. altijd al? Nou, we zijn jaar volgens mij voor de variatie gegaan, maar uh, zelfs dit jaar ook variatie. Ja. Dus uh, ja, met Trenton Live en, en uh, Dizzy Rascal en uh, Tiga de, heb je toch een heel spectrum te pakken van mm het -hmm. muzikale elektronische vlak. De Five Days Off is een is het kleine broertje van 10 Days Off in België. Waar, waarom hier geen 10 days off in Nederland? Want in België ja, misschien, kan dat wel. Misschien, misschien inmiddels wel, maar te, te zijn er tijd, uh, zes jaar geleden, toen Five Days Off is opgericht, hadden we niet het gevoel dat Nederland er klaar voor was om uh, tien.. ...nachten achter elkaar door te reven. Wil jij daarmee zeggen dat uh, de Belgen dat wel uh, kunnen, of wel daar klaar voor? Nou ja, het, uh, het bewijs is er, ten ja. Days Off. En, uh, maar misschien, de, de, ja, het is toch wel wat veranderd de laatste jaren. Mm -hmm. Dus ik zou het geen gek idee vinden om naar ten Days off te kijken in Nederland. Mm. Nou, kost een paspoort toe voor ten Days Off in België, kost 65 euro. Uh, ja. Ja, 5 Days Off is toch wel aanmerkelijk uh, duurder om, uh, om te bezoeken. Hoe, hoe verklaar oh, dat je dat? Zo? Weet je wat de prijs van 2007 is? Ik dacht 50 euro, maar dat is voor vijf dagen. Ik bedoel, dat zou 100 euro voor 10 dagen zijn. Dan zitten we er toch nog 35 euro tussen, toch? Ja, nee, dat is waar. Maar we zijn voor 65,50 euro gegaan om de losse pas te stimuleren. Ja. Um, en waarom zij zo veel goedkoper zijn, dat, ja, dat heeft met heel veel factoren te maken. Maar zij hebben bijvoorbeeld een vaste locatie vooruit, mm -hmm. de Gent. En... Um, nou, wij hebben toch te maken met zalen als Melkweg en Paradiesal. en en... en um... Die zijn duurder of zo? Nou, omdat zij één zaal kunnen afbaken voor elf dagen achter elkaar, maakt, ja, het de kosten anders. Ja. Absoluut. Oké, ja. oké. Okay, okay. dus, dus, uh, maar ik vind 50 euro voor vijf nachten heel goed reven. met elke nachten prachtige namen. Dat vind ik een hele schappelijke prijs. Uh... Maar ik ben ook even benieuwd daar. Als je zo'n festival organiseert voor vijf dagen... Zeg maar, ga je dan ook op de weegschaal staan voor het festival en na het festival? Zo van, we gaan even vijf dagen lang even helemaal de diepte in. Uh, nee, nee, ik blijf wel twee, twee dagen slaap daarna. Dat wel, maar je moet wel even inhalen. Maar als maakt het uitmaakt uh, daar heb ik nooit onderzoek naar verricht. En jouw persoonlijke verwachte hoogtepunt van deze editie? Nou, die namen zijn nog helaas niet uit... Maar de... Het hoogtepunt volgt nog. De, de, de, ik, ben erg, ik ben erg fan van de Luciano en de Ricardo En we krijgen een prachtige low-key techno night in de Melkweg op de vrijdag. En dat wordt voor mij wel een hoogtepunt. Okay. Drummer B is ook van de partij? Ja, ja, zeker. Zonk, takka, uh, pendulum, NDC. Wordt natuurlijk brokken, pendulum. Uh, nu verklap je ik, uh, namen die, die nog niet uh, bekend zijn gemaakt. Uh. Daan, Wat zeg je? Je verklapte net namen die nog niet bekend zijn gemaakt. Is het zo? Ja, ja, ja. Pendulum. Pendulum. Die hadden we nog niet gezien. Oh nee. Oh my god. Ja. Nou, bij deze dan? Daan, als je even luistert. Dankjewel voor deze tip. <laughs> hey Daan. Ja. Wij gaan jij nog een keertje bellen als alle namen bekend zijn gemaakt. En dan Natuurlijk, ga je nog eens... 2 e mei komt de persplicht uit. Dus Precies. is van harte uitgenodigd om uh, donderdag 3 mei het uh, weer te bellen. Dan en willen elkaar. wij ook meteen de scoop hebben voor de eerste dansartiest op Lowlands. Oké? Oké. Dankjewel voor dan. je tijd. Tot een week. Doei doei. Hoi. Dag. House noem ik dit. Vanaf nu is het Rosé House worden. Het is tijd voor Gadget Man. Dus uh, doe je pak even aan Leon en uh, kom maar op. Ja, ik had een goede foto gestuurd met een uh, nieuwe handsfree set. Sommige dingen wil ik uh, niet uh, weten als ik heel eerlijk ben. De nee, nieuwe handsfree set, uh, ja, ja. heel goedkoop. Een uh, elastiekje om je, om je hoofd en daar je telefoon tussen. Geen probleem. Um, nou, dan ga ik verder met de andere dingen die ik gevonden had. USB cooler, heel handig nu het uh, zo heel vroeg warm is in het jaar. Je um, kan er een fles water in zetten. Sluit hem aan op je computer en dan houd je fles water koud op 7 graden Celsius. Dan had ik uh, gevonden een sekspop voor honden. Er is werkelijk helemaal niemand in de studio die daar nut van in ziet. Maar.. Sorry, sorry. Zou, ja, ook... Ik dus weer wel. Nee, we hadden maar stel ik bedoel hier in de studio, hoe fucking warm nee, is het? Voor de luisteraar we hebben altijd een zeer interessante vergadering op maandagochtend om 8 uur. Ik ben meestal alleen overigens. Maar dit keer was iedereen, en hadden we afgesproken, dat we zouden Leon ook serieus nemen. Dus Leon, dankjewel. Iedereen koopt van deze week een koeler uh, voor zijn USB-poort van zijn computer om zijn koud te zetten. Maakt niet uit. Nummer twee. Komt u maar. Ja, deze. Deze is wel handig voor de hondenbezitters onder ons. Soms heb je honden die gaan tegen mensen aanrijden tegen een broekspijp aan. Daar is nu een, een plastic hond voor uitgevonden. <lacht> Nee, ze schiet hier allemaal in de lach, maar het is, het is echt waar. Sorry, okay, en, nee, want we hebben gezegd, we gaan je, geld, je serieus nemen. Dus, nee, uh, maar het is gewoon heel vervelend als een hond zeg maar in, in het openbaar naar mensen toe gaat en tegen hun broekspijp aangaat en dat kan je oplossen dus door thuis zo'n sekspop te nemen, dan kan die daar zich op uitlezen. Wat is dat? Sorry, maar zo, 37 dollar. dat is geen geld. Um, de laatste die ik had gevonden is in het kader van Houd ons Milieu een beetje schoon. Er komt binnenkort een organisatie die een gum en ashback op de markt brengen. Dan gaan ze gratis uitdelen. Dan hoef je dus niet meer je sigaret op straat te gooien of je kougom. Die stop je in een leuk hip tasje en dan neem je dat mee naar huis. Dat zie ik al heel vaak vrouwen doen op straat. Ja, maar dat is wel. Ik vind het goed. Je kan hem ook voor 2,50 bij Greenpeace bestellen. Dat waren mijn.. Het is soms zo jammer dat ik geen televisieprogramma presenteer. Want als je dit zou zien, hij vertelt dus daadwerkelijk met, met droge ogen. En hij kijkt me aan alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Nou, ik ga even zo'n hond bestellen. Ik ben zo terug. aangegeven in het begin van dit programma. We hebben echt heel veel te doen deze week. Dus hebben we nu weer iemand aan de telefoon hangen. En niet zomaar iemand. Nee, we hebben Olaf Basovski aan de telefoon hangen. Hallo Olaf. Wie? Olaf Basovski. Wie? Oh, die. Oh man, dat haat ik dus, hè? <laughs> Hallo Olaf. Goedenavond. Um, uh, ik ben trots dat je in, in, in onze uitzending uh, zit. Want jij bent wel een producer die er uh, erg uh, heel vaak uh, langskomt. Ja, jij bent volgens mij toch wel een van de meest productieve Nederlandse producers, slash, sinds een aantal jaren DJ's. En uh, jij bent ook wel iemand die zeg maar een, een constante kwaliteit blijft afleveren. Nou dus, super, uh, chapeau. Omdat ik dat uh, de super om dat zou te horen, Dankjewel. Ja, er zijn hier een aantal mensen in de studio en die branden uh, met vragen die ze jou willen stellen. Maar we gaan dadelijk ook even, uh, de reden waarom ik je bel, uh, en er is dan iemand hier die produceert deze show, fantastisch. We gaan dadelijk van de groep Remaniacs pimpin draaien zeg het nou klopt dat? Zeg het nou is even goed zeg nou is even goed hé daar ben jij voor kom er zelf aan olaf Remaniacs pimpin. Remaniacs pimpin oké okay, jij hebt de remix gemaakt begrijp ik nee hoor nee wat je wat je wat je op de plaat hoort is echt uh, een track die helemaal door hun gedaan is dus ik heb hem alleen afgemixt. oké okay, cool nou die gaan we zo meteen draaien na het gesprek maar Masso heeft een eerste vraag voor je want er komt ook een nieuwe plaat van je uit olaf is het waar? toch? Roots Culture deel 2 Oh, ja, dat is, uh, dat is alleen online te verkrijgen, hè? Dat zijn... Uh, ja, de... maar wij hebben dat is gewoon uh, de plaat, dat, dat, dat, dat laten we nooit gaan. Ik bedoel, het, of het nou een mp3 is, het blijft altijd een goede plaat, toch? <laughs> ja, het, het zijn een soort uh, compilatietjes van uh, de, de dingen die we de afgelopen 3,5 jaar op hebben gedaan. Oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay. Dus, uh, en ja, een album, studioalbum, artiestenalbum, gaat die er ooit nog eens komen? Want wat Ronald zegt klopt, je hebt, je hebt echt... Tientallen platen en remixen gemaakt in de afgelopen nou twintig jaar. Hoeveel? Maar... Hoeveel? Even voor een idee. Hoeveel platen heb jij gemaakt? Uh, in tracks of op uh, vinyl? Allebei. Gewoon kom maar op. Uh, nou, ik denk uh, in tracks zijn het er uh, ruim 250. En uh, remixen erbij, heb ik laatst van mijn site geüpdate zijn het er ook bijna 200. Ja. Dus zo tussen de 4 en de 500 inmiddels. Maar Leedje, over je? Sorry. Oh, sorry. Ja, maakt niet <laughs> uh, we, we hebben hier geen schijnzeggen. En over die site gesproken, er staat een te gek stukje op die site. Uh, zeg maar, jouw studio vroeger en jouw studio nu. Ja. Ja, dat vind ik echt vet. Leg even uit. Wat zie ik als ik op die site klik? Nou, wat je ziet is um, uh, een aantal foto's van de studio die ik tot een aantal jaar geleden in Amsterdam had. Ja. En die stond natuurlijk helemaal volgepakt tot een plafond toe met, uh, met uh, apparatuur. Daar nou, valt dat op die foto's nog wel mee omdat dat, uh, die foto's zijn genomen op de dag dat de studio af was. Maar later was dat echt uh, tot aan de nok toe gevuld met apparatuur. En tegenwoordig ja, doe ik het met een computertje en wat plugins. Knopjes en doosjes waren er zoals, zoals iedereen, toch? Ja. ja. Nou ja, dat weet ik ik eigenlijk niet. Er zijn ook artiesten die ter gewoon uh, met officiële gitaar, uh, gitaristen en uh, fluitisten en vo uh, vocalisten werken, Olaf. Ja, maar als ik dat nodig heb, dan haal ik dat je ook niet uit een doosje natuurlijk. Dan komt er ook echt iemand langs. Cool. En dat gebeurt ook nog regelmatig. Nou, steeds minder in deze tijd van. Uh, is dat een goede zaak Olaf? Elektronische house. Wat is een goede zaak? Dat, dat, dat inderdaad elektronische muziek steeds ja, minder muzikaler wordt eigenlijk dan. Uh, nou ja, ik weet niet of het überhaupt zo is. In, in mijn segment wel, omdat... Uh, uh, uh, uh, uh. Ja, het, het, het wat stevigere werkt. heb je toch wel iets minder aan uh, uh, prachtig, melodieus uh, uh, bijdragen van de muzikanten. Maar uh, laten we zeggen de Defected en, en uh, solfuric Knee Deep kant, uh, Grant Nelson, ik noem maar wat mm -hmm. Ik denk dat die mensen toch wel een heleboel uh, uh, serieuze muzikanten over de vloer krijgen. Oké, okay, hey Olaf, uh, dat klopt. Maar uh, jij hebt een plaat gemaakt, dat is denk ik een jaar of vijf, zes geleden. Opiums Scumbags, dat, dat is jouw hit geweest, hè, nog steeds. Voor mij de meest verkochte Olaf-Bazoski-plaat. Of heb ik dat mis? Uh, op één na, ja. ja. Oké, okay, en dat is? Dat was Worderman. Oké, oké, oké. Ik loop achter, zeggen ze ook wel altijd hier van mij in de studio. En je loopt langzaam ook, <laughs> nee, Maar uh, Maar toen was er sprake van een mixalbum en een artiestenalbum op het uh, Ministry of Sound label. En dat zou eigenlijk ja, uh, van Olaf Bozoski een hele bekende Nederlander maken. Maar dat is er niet van gekomen. Um, nee, dat, die, die Ministry of Sound deal die is helemaal afgekast. Uh, tot mijn grote spijt. Um, ik heb later wel op uh, Roots heb ik een artiestalbum uitgebracht, alleen in 4D loop, vinyl. En okay. Dat was uh, Waterfire Rhythm, Water, Rhythm Love. En daar stond onder andere ook Waterman op. Oké. Okay. Sprekend over platen die uitkomen. We gaan nu een plaatje draaien zoals je net al zelf hebt aangekondigd. Uh, van wie precies en waarom precies? Is, heb jij dat nou uitgewekend uitgemixt? Ja, waar, nou, ik, heb, ik ontmoette op het uh, Roots Records Forum twee jongens uit Almere. Welk de, forum? Notabene, Roots Records. Roots Records, ja. Uh, en die, die vroegen mij wat ik van hun website vond. En toen ging ik daar eens kijken en toen hoorde ik een, uh, hun allereerste productie ooit. En dat was Pimping. En toen vroeg ik of ik die mocht uitbrengen. Uh, mits ik hem zelf mocht afmixen, omdat ze daar nog niet zo heel ver mee waren. En uh, zo doen we eigenlijk. En wij draaien die plaat. Super. Ik zeg dankjewel en ik hoop dat we hier binnenkort weer een keertje kunnen bellen. Uitstekend. Hé, hey, bedankt hè. Tot later. Bye bye, Olaf. Hi.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 Ice, lick G, spinning bling, bling you know I'm ping bingos. bitches, money, riches, rims, spinning ice, licking and g spinning bling, bling you know um pin, bingos. bitches, money, riches, rims, spinning ice, licking and g spinning bling, bling, bling you link you know, I'm van Remaniacs, zoals uh, Mixer, in dit geval Olaf Bassovski, het uh, uitsprak in de toestand in de dans. Reacties op dans.rijmond.nl. Dans, D-A-N-S, D -A -N -S, want we wonen in Rotterdam en we zijn Nederlands. Leon Brouwer en Ron Stuts, waar gaan we dit weekend heen en waarom? Uh, vanavond uh, kan er uh, gedanst worden in uh, Hotel Centraal. Onder de noemer Funky and Fresh draaien daar uh, Mr. Zoe en DJ Nice en daar kan je terecht voor hiphop, new soul, house en broken beats. Uh, Club V heeft een franchise. En daar uh, staan onder andere Jordi Bouwman en Stef Vrolijk. In de Hollywood Musical ga je vanavond terecht voor City Trip Ibiza. Met Chucky, Eriki, Greg Rosalto, Patrick en Ricky Rivaro. Of Corso die heeft vanavond uh, Candelicious. Dat is met d Cindy Sidney Samson en DJ Helder. Uh, en aan de overkant in de Tania Lounge kan je terecht voor Riders met Civil, Cream, Def, Hitmeister D, Iran, Jumenes, Melly Mel en Mr. Wicks. Vrijdag kan je naar de Hollywood Musical ook alweer. En voor Super Jump met onder andere Andy B, Koen en Rootless. De Masilo Silo Best of Boat Worlds met DJ Sneak, Lero Styles. Of de Of Corso, sappig, met uh, Gregor Salto, Melly Mel, Joey Daniel en Jermaine S. Of tegenover de, Thalia, uh, de Of Corso, de Thalia Lounge, Sushi Samba met Groovin, Jilton Franklin, Mark McRowland. Zaterdag kan er gestapt worden, onder andere in de Hollywood Musical. Dat is een Saturday Night met tien verschillende area's voor meer dan 4000 feestgangers. Uh, in Wijktheater Musica kan je terecht uh, voor uh, muziek van DJ Hak op de tak. In de uh, Of Corso is een uh, We Olof 80s en 90s uh, party. In Outland kan je terecht voor Los. Uh, daar staan Roog, Lucefoort, Dieresheet en Sidney Samson. En in de Tali kan je terecht voor Lux, het feestje van Leroy Styles, waar verder nog Benny Rodriguez en Prunkle Funk zullen draaien. Dat was uh, de partygender voor het eerste uur. Want in het tweede uur komen we nog met meer feestjes terecht. Want het is dag nachts. En ik vraag me nog steeds af. Is nacht nou met twee N's of drie N's? En ik maak me ook eigenlijk helemaal niks uit. Ik weet nog een heel leuk stukje van uh, Hans Teeuwe over de koningin of zo. Dat ga ik even opzoeken. Um, volgende uur gaan we nog even naar Ted toe. We gaan nog even naar Buggy Bekoviets. We gaan nog even praten over 30 april. We gaan ook nog even praten over het illegaal makkelijk kunnen krijgen van kaartjes. En we gaan plaatjes draaien. Oh, dit was bijna het eerste uur van Toestel en Dans. We zijn zo terug. Mededeling voor de broer van Sam de Eagle, Eddie de Eagle. Het nieuwsbericht kan zo voorgelezen worden. Nog te gaan. <laughs>